Michel Koenen met het NOS-journaal. De problemen met de brandstoftoevoer op Schiphol zijn weer opgelost, zegt de luchthaven. De storing ontstond kort na acht uur. Vluchten waren vertraagd of konden niet meer landen of opstijgen. En reizigers moeten nog wel altijd rekening houden met vertragingen en annuleringen, zegt Schiphol. De storing duurde in totaal drie kwartier. Ook onweer dat over Schiphol trok speelde een rol. Het brandstofsysteem op de luchthaven wordt beheerd door het bedrijf Aircraft Fuel Supply. Dat is een samenwerking tussen Air France KLM en een aantal oliemaatschappijen. Twee weken geleden waren er ook al problemen met het systeem. Honderden vluchten vielen toen uit of hadden flinke vertraging. In grote delen van Engeland en Wales is vanavond de stroom uitgevallen. In Londen stonden treinen en metro's stil en deden de stoplichten het niet. Na ruim een uur waren de problemen verholpen, maar het duurt nog wel even voordat alle andere problemen zijn opgelost.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 In Enschede is een meerval gevangen van 2,27 meter, een record. Volgens de man die de gigantische meerval heeft gevangen... was het een gevecht van 20 minuten. De vis woog 70 kilo. De meerval is na het meten weer terug in het water gezet. En Sparta heeft in de Eredivisie met 4-1 gewonnen van VVV Venlo. De Venlonaren die leiden met de rust nog met 0-1. Maar na rust scoorden de Rotterdammers vier keer. Het weer, er trekken nog wat buien met onweer over het noorden van het land. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen geregeld zon, hooguit een enkele buien, een graad of 22. Wel, waait het stevig, aan zee stormachtig. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht... staat tussen Vinkeveen en Maarsen een file met 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maar dat zie je niet aan de buitenkant, zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu zie het. Welkom bij het tweede uur Zie het op jou, ZFM Zandvoort. DJ Dion Sydney hier live in de studio, behind the deck. Mocht je niet geloven, kijk je gewoon even lekker live bij in de studio. Dat kan gewoon allemaal www.cfmstandvoort. En jij krijgt hem gewoon te zien hoor. Ja hoor, installeren broekie. Jawel, hij heeft hem nog aan van de K-Prize. Helemaal los. Hij stond er hoor bij Club Smokey. Hij staat op bruiloften. Elk feest of partij. DJ Dion Cindy is erbij. En vanavond dan een uur lang in de studio. Met een ramvolle programmering heeft hij vanavond hoor. Jeutje, Mina. Als iets in zijn playlist jou ongeveer kan volgen, dan... Nou, ik zou zeggen... Ga er gewoon lekker voor zitten, ga er voor staan, ga er voor dansen. Laat je gaan. Dit is one and only. DJ John Sydney. Time to prove Oh, <laughs> I'm mm talking. -hmm. Mm -hmm. We would always be Without you I feel lost at sea yeah. this out one two three in the place to be as it is plain to see he is dj run and i am dmc funky fresh for 1983 dj jam master j inside the place with all the bass he needs to find a trace and he came here tonight to get on your case and we are the crush grooving the body moving the record making and the record breaking and it goes a little fuck like this It's all about the house music and always has been. Plus music and always has been lost in here and play I can't stop you think and say stay away oh stay away <laughs> tell me do you wanna tell me you wanna stay do you wanna stay do you wanna stay do you wanna stay hey. to stay live in de mix CFM Zandvoort helaas de klok van 11 uur hij komt er weer aan en dat betekent alweer een einde aan twee uur lang see it op jouw CFM Zandvoort ik zeg volgende week zijn we er weer naar uur sharp zorg dat je erbij bent en blijf gewoon ook lekker luisteren naar de overige programma's van jouw CFM Zandvoort mijn naam was DJ JK en samen met DJ Dion City die was dit zien. doei Don't you admit it You can never really like it yourself